De Amerikaanse oud-president George Bush is weer van de intensive care af. De 88-jarige Bush werd vorige maand in een ziekenhuis in Houston opgenomen met prochitis. Het gaat nu weer beter met hem, zeggen de artsen. Hij is overgebracht naar de gewone ziekenafdeling. Bush moest naar de IC toen er tijdens de behandeling complicaties waren. Zo kreeg de oud-president hoge koorts. Bush, de vader van de latere president George W. Bush, lag bijna een week op de intensive care. De familie Bush bedankt iedereen die voor de 88-jarige oud-president heeft gebeden en hem het beste heeft gewenst. In Moskou zijn de zwarte dozen van het verongelukte vliegtuig gevonden. Gistermiddag schoot een toepoelef van de Russische maatschappij Red Wings Airlines van de baan en kwam op een autoweg terecht. Het toestel brak in drie stukken en vloog in brand. Vier mensen kwamen om het leven en vier anderen raakten zwaar gewond.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 Van Filemon. Ja, welkom in alweer het tweede uur van de wereld van Filemon. We gaan weer een interessante wereldreis maken. We gaan bijvoorbeeld naar Argentinië. We gaan ook naar Mexico. En helemaal aan de andere kant naar de Filipijnen. Want daar zitten... Wolt Bodewes, Jan Albert en Ilse Dieters. En zij hebben interessante verhalen... over humor. Want ja, het is natuurlijk uh, oud en nieuw bijna. De oudjaarsconferenties komen weer op de buis. Maar hebben ze die in het buitenland ook? En wat voor soort grappen... worden daar leuk ge gevonden? Wat voor soort humor maakt men daar? En... Hoe ver kan je met grappen gaan? In Nederland natuurlijk heel ver. Het mag behoorlijk grof, maar in andere landen uh, is het natuurlijk weer veel braver. Maar misschien zijn er weer andere dingen waar je heel grof over kan zijn... of andere dingen waar je juist heel voorzichtig mee om moet springen... wat in Nederland uh, heel vrij is. En we gaan het uh, ook hebben over ruzie maken en scheiden. Want ja, de feestdagen uh, zitten er alweer bijna op. En dat is de tijd dat je dan in één keer met je familie bij elkaar zit... En elkaar uh, echt de tijd kan gunnen, elkaar aankijkt en misschien denkt van... ja, ik vind jou eigenlijk helemaal niet zo leuk. Ik wil bij je vandaan. Ik ben er al uh, een half jaar mee bezig, maar... Nu ik je echt zo een lang tijdje meemaak, denk ik van... nee, dat, dat is helemaal niks. Ik ga niet met jou verder. Heel veel scheidingen altijd rond de kerstdagen, ook om mij heen. Ze vallen als bosjes, de, de mensen die al uh, jarenlang een relatie hebben... waarvan je denkt van, die gaan samen oud worden, maar toch gaat het kapot. En kerstmis en oud nieuw, die hebben daar in ieder geval invloed op. Uh, en we hebben ook muziek. En we hebben een man met een fluwele stem. Ik heb hem al een paar keer live mogen aanschouwen bij het Sea Jazz Festival. Het is... Uh, Eljero met morning. Die zingt over uh, hetgeen wat nu aangebroken is. De morgen, oftewel morning. Radio 1, PNN. De wereld van Filemon. Ja, je kan ook mailen met het programma. Dat kan uh, via het e-mailadres dewereld.bnn.nl. Of je kan twitteren. Dat is mijn Twitter-account. Of je kan een kijkje nemen op onze website. BNN.nl. En dan doorklikken naar radio. En dan naar de wereld van Filemon. We hebben ook altijd een drankje in de studio. En uh, deze keer is dat een mooi flesje wijn. Want ik ben net op vakantie geweest in Spanje. En ik heb ontdekt dat... Natuurlijk is het heel mooi om de meest ingewikkelde dure wijnen te drinken. Dat, als wijnliefhebber leef je daarvan op. Maar als je een goede wijn drinkt, en het hoeft geen dure wijn te zijn, op een goede locatie, op een goed moment, dan smaakt hij eigenlijk altijd geweldig. En ik zat daar op het strandje. Je hebt daar, ik was op La Palma, dat is een van de Canarische eilanden. Een prachtig mooi eiland. En je hebt daar van die kleine zwarte strandjes met van die hele lieve. Strandteentjes, niet hip, maar gewoon lekker Spaans... met ta uh, gekopen tapas en biertjes en ook wijntjes. En uh, onder andere hadden ze deze wijn daar. En Dat is de uh, Palomino, uh, dat is de druif. Het is niet zo'n bekende druif, maar in Spanje wordt hier heel veel verkocht. Uh, deze heet Antonio Barbadillo, is voor een euro te kopen bij de Mitra. En ik zat daar op het strand, het zonnetje was er, mijn dochter... Die zaten in de branding van de zee te spelen, op een stoel. En ik had het wijntje. En ik, ja, dat zijn van die momenten dat je denkt van ja, dit is het. Dit is wat ze het leven noemen. En dat had ik met deze wijn. We gaan uh, natuurlijk ook weer praten over onderwerpen in het buitenland. We blijven niet alleen over wijnouwen horen. Ik zou er een heel uur over kunnen praten. Maar ik denk dat er dan niemand meer luistert. <laughs> We gaan het hebben over humor namelijk in het buitenland. Uh, de oudjaarsconferenties komen er natuurlijk weer aan. Uh, RTL4 die uh, pakken uit met Guido Weijers, de cabaretier. En Erik van Muiswinkel die mag op Nederland Rietse grapjes verkopen. Maar eerst wilde ik nog even naar, luisteren naar een oudjaarsconferentie van uh, vorig jaar. En die was van uh, Jeroen Smits. Het was een jaar, dames en heren, 2011, waarin een vader in Breda wordt neergesteld onder het toezien oog van zijn kinderen... omdat hij tegen een automobilist zei, zegt dat hij sociaal rijdt. Het is het jaar 2011 waarin wij, onze kinderen voor kinderen, nog steeds zingen dat ze graag op een onbewoond eiland willen zijn... maar ze daar in Noorwegen toch echt anders over denken. Oeh, Dat is wel leuk hè, als je vijf avonden speelt dan weet je precies waar de oetjes en de aatjes komen hè. Laat hem lekker doorkomen, die hoetjes en die jaartjes. Het was ook het jaar, dames en heren, eh, waarin Bassie en Adria niet alleen op DVD te zien zijn, maar ook gewoon in de Tweede Kamer. Hey! Ja, en het was het jaar waarin wij voor 7,4 miljard een nieuw volkslied kochten. Hey! Vergeet Jan Smit. Vergeet ook Dries Roelving, dat is dan wel weer positief. 7,4 miljard hebben wij, u en ik, betaald aan de Grieken. Hey! Nou, daar zijn we blij mee, hoor ik, een aantal. Ja. <coughs> Pardon. <coughs> hey, ik verslikte er al. Ik verslik me in het, het jaar 2012. Dat was de oudjaarsconferentie van uh, Jeroen Smits. Uh, Bestaat dat in het buitenland ook, oudjaarsconferences? En wat voor soort humor hebben ze daar? Gaat het over de politiek? Dat is in Nederland natuurlijk een beetje traditie... om flink op de politiek in te hakken. Wat hebben ze het afgelopen jaar allemaal misgedaan? Of gaat het over hele andere dingen? Worden er überhaupt wel grapjes gemaakt uh, op oud en nieuw? Of is dat juist heel erg een, een serieuze aangelegenheid... met mooie tradities, zoals we in het vorige uur uh, hoorden... dat je twaalf of dertien druiven in één keer in je mond moet stoppen... en dan zeven wensen moet doen... Dat gaan we uh, dit half uur uitzoeken. En uh, we beginnen onze zoektocht in Argentinië. Of eigenlijk in Bolivia. Daar zit uh, Wolt Bodewes. Hij woont in Argentinië, maar hij bakt stroopwafels in Bolivia. Maar uh, Wolt, ben je daar? Ja, ik ben er. Ga je ook uh, oliebollen bakken daar? Ik ga geen oliebollen bakken. Ik heb het wel uh, regelmatig gedaan in Costa Rica. Oké. Okay. En uh, ja, dus dat, dat is inderdaad wel... In, in die hitte is dat een, uh, geeft een hele aparte ervaring... Maar uh, dit jaar uh, zit dat er niet in. Nee. Hebben ze. Uh... Ik ook bij de 12-ruiven. Ja, en je, je bent nu in Bolivia uh, je uh, stroopafeltet aan het bestieren? Ja, klopt. Ja, ja ik en... heb samen met uh, twee vrienden van mij een stroopafeltet hier. Ja, loopt het een beetje? Uh, het loopt aardig, moet ik zeggen. We hebben, uh, vanaf mei hebben we ongeveer uh, 800 dollar winst gemaakt. <lacht> Oh, nou, dat is, uh, is een flinke omzet. Dat is een mooie domme omzet. Dat kan je, dus het is eigenlijk meer hobby, die stroopwafels. Ja, het is op dit moment een meer hobby. We hebben alle drie ook uh, andere banen bij. Ja. Dus, uh, dus voor ons ook meer een beetje proberen. Uh, proberen kijken hoe het gaat lopen. En dan uh, in de loop van 2013 willen we echt een grote slag gaan maken. Ja, je woont in Argentinië. Uh, met dat land heb je veel te maken. Hebben ze daar een beetje humor? Uh, de Argentijnen hebben inderdaad wel humor. Uh, het is... Uh, uh, ja, ze maken grappen onderling. Het is uh, wat ik een paar weken geleden ook al tegen je verteld heb. Uh, de, de, de echte moppetappers, uh, zal ik maar zeggen, het gaat over de Galiciërs. Oh, ja. Dat zijn een beetje de dommersjes van, ja. uh, van Latijns-Amerika. En uh, nou, verder, af het einde zien we ook wel uh, graag uh, de humor van, uh, van de zaken in. Ja. En wordt er met oud en nieuw wordt er ook humor op televisie vertoond? Uh, er wordt niet echt een oudejaarsconferent uh, uh, gehouden. Zoals we dat van Nederland kennen. Nee. Uh, er zijn wel enkele, enkele grappige theatervoorstellingen die uitgezonden worden. Niet specifiek met oud en nieuw. Mm -hmm. uh, eigenlijk door het hele jaar door. Uh, hele leuke films zijn er. Ik ben er pas geleden nog naar eentje geweest in Argentinië. Een hele leuke, komische film. Ja. En verder um, wat op tv heel veel uh, verschijnt. Ja, dat is een beetje uh, wat heel populair is. Het werkt in heel Latijns-Amerika ook niet specifiek voor, voor Argentinië. Er zijn twee series uit de jaren zeventig. Er zijn een. Um, uh, ja, een beetje een slapstick is het eigenlijk. Een beetje oh. van die, uh, ja, die onnoostbare grapjes waar iedereen dan uh, hartelijk op moet lachen. Maar je die zelf ook rol? altijd toch de... altijd wel heel hard op lachen, slapstick. Nou ja, ja eigenlijk wel ja. <laughs> maar je moet een beetje voor in de bui zijn. Als je dan langer gaat kijken, je, je, je krijgt een beetje die meligheid mee, dan... dan... Op een gegeven moment kan je ja. ook dubbel liggen. Je moet eigenlijk een jointje ja. bij roken, dan, dan lag je helemaal dubbel. Een jointje bij roken, dan gaat, gaat het altijd goed. En misschien met zo'n wijntje van jou erbij, <laughs> dat, uh, dat is de gouden combinatie. Ja, en, en waar maken de Argentijnen grapjes over eigenlijk? Uh, veel over uh, politici natuurlijk. Ja. Uh, de, de, de huidige president, uh, Christina de Kirchner, uh, wordt, uh, uh, ja, wordt vaak uh, ook in kranten en zo... Uh, ik karik, uh, een karikatuur uh, afgebeeld. Uh, Argentijnen ondergaan hun lot wel ook uh, ja, op een enigszins uh, komische manier. Ze kunnen ook wel hun eigen situatie wel, uh, redelijk uh, relativeren. Ja. En um, maar gewoon ook uh, uh, als ik als buitenlander uh, iets verkeerd zeg in het Spaans of het komt niet helemaal over, dan, uh, dan weten ze er ook wel een, uh, een leuke draai aan te geven. Kun je een typisch voorbeeld noemen van Argentijnse grap? Een beetje een moeilijke vraag. Nou, een, denk, ja, van een Argentijnse grap niet. Nee. Dat, dan blijf ik toch een beetje met die, met die Galiciërs. Ja. Maar dat zijn, natuurlijk, dat zijn niet echt de tijenkletsers waar, uh, <laughs> waar, uh, waar ik nog even hoge ogen mee ga gooien. Maar, maar als je echt uh, serieus bent, is die humor echt uh, net zo leuk als in Nederland? De Argentijnse humor? Nee, nummer? ik vind. Uh, Nee, ik vind uh, humor is heel, erg, uh, is heel erg cultureel bepaald, heb ja. ik gemerkt. Ik merk ook als ik zelf grappen maak, uh, die vallen niet altijd goed. Of mensen be be begrijpen de, uh, mijn, uh, ja, de onderliggende betekenis niet, of waarom ik het zeg. Het er een beetje aan. Nederlanders zijn, uh, die zijn ook heel hard, hè, in grappen maken. Ja. En je kunt mensen heel direct. Uh, afbranden, bij wijze van spreken, heel direct. En dat uh, is in Latijns-Amerika, in Argentinië is dat eigenlijk niet zo. Nee, maar het is wel. Het is wel een belangrijk iets van je cultuur, hè, humor. Dat merk je altijd wel in het buitenland. Dat merk je altijd in het buitenland. En dat is ook een, een, een kleine frustratie. Zeker als uh, ik, ik, ik, ik spreek wel goed Spaans, maar het is niet helemaal optimaal. Ik maak nog wel steeds wel fouten. Mm. En zeker om een snelle grap een, een, een, een grap moet ik heel snel en dat moet ik echt op het juiste moment vallen. Ja. En je moet uh, hem niet uit dat, hoeven te uh, leggen. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Dat heb ik uh, een tijdje geleden ook <laughs> ik een grap gemaakt weer in de waar het over ging. Maar ik ben een uur bezig geweest om hem uit te leggen. Nou, ik werd, ik, werd, ik werd er helemaal stomzit van, maar ja. <laughs> hey, en, en geen oudjaarsconferentie op, uh, op, uh, in Argentinië op de televisie... maar wat ga jij wel doen met oud nee. en nieuw? Uh, met, een, uh, met een stel vrienden gaan we, komen we, gaan we thuis een, een feestje vieren. Oh, en okay. dan, uh, ja, ja, dan komen er uh, nou wel typische, uh, typische oud en nieuw uh, uh, dingen naar voren... Uh, daar zijn een paar Bolivianen bij. En de Bolivia is bijvoorbeeld heel erg uh, gewoon om uh, uh, met oud en nieuw uh, om 12 uur s'nachts. Met, met een koffer een rondje uh, rond het blok te gaan lopen waar je woont. Oh. En daarna de trap op te lopen met je koffer. Want dat is dan een teken dat je vol dat het volgend jaar gaat reizen. Oké. Okay. <lacht> dus je hebt ja, in ieder geval wat uh, koffers en, klaarstaan. Ja, en ik moet nog ondergoed kopen. Want het is ook nog zo dat rood ondergoed uh, staat voor. Uh, als je rood ondergoed aandoet, uh, dan staat het voor veel liefde. In oh ja. het volgend jaar, als je uh, geel ondergoed aandoet, dan uh, dat is het uh, goed voor je gezondheid voor het komend jaar van 2013. En groen ondergoed is uh, uh, dat je veel geld gaat uh, verdienen. Dus ik even denk dat de het combinatie aan is, even kijken hoor. Groen, wat was groen ook alweer? Groen, geld, geld. Je gaat heel veel geld verdienen, Filemon. Yes, eindelijk, eindelijk. Maar, maar we moeten hartstikke bezuinigen bij de omroep. Maar ik ga toch... En ik, ik, ik heb een paars randje, maar dat zegt zeker niks. Oh, een paars randje. Nee, nee dat zegt niks. Nee. Hij is van Borg, maar dat uh, maakt natuurlijk ook niet uit. Wat van mij. Nee, merk. maar dat is natuurlijk wel al het teken dat het, uh, dat het je goed gaat gaan in 2013. Nou, je weet niet hoe oud hij is. Nee, dat weet ik niet. Zit, de gaten zitten erin. <laughs> <Okay>. <laughs> Onderbroek uit er 1971. Nee, maar oh, cool. ik ga dus veel geld verdienen. Wat voor, voor, voor, voor, voor kleuronderbroek heb jij dan aan? Ik heb nu, uh, volgens mij, is het een instapmodel van de HM. Oh. Even kijken, een momentje. <laughs> instapmodel? Het is een, uh, ja, een, uh, een blauw wit geschreven. Oké. Oh, okay. ja. Blauw wit was niks, hè? Dat was niks, nee. En nee. wat was geel ook weer? Uh, geel ge was uh, gezondheid. Oh, Oké. Okay. Maar, maar die moet je dan, ja. om, om 12 uur moet je die aan hebben, toch? Ja, ja, ja, ja. En ik heb hier in Bolivia bijvoorbeeld ook heel veel uh, winkeltjes op de straat zien. met heel veel straatverkopers met, uh, met, met caravart vol met, uh, met ondergoed. Zowel voor heren en voor dames. Oh ja. Dus uh, ik moet de komende dagen moet ik even inkopen doen. Uh, uh, ja, want geel was gezondheid, groen was veel geld. En wat was die andere? Rood is uh, liefde. Oh, rood is liefde. Ja. Ik ga, ja. Dan, ik ga dan toch een rode kopen, denk ik. Nou, heel goed. Ja, of geld natuurlijk. Liefste kan je dat natuurlijk geld, wel ja. kopen ja. Ja. overal. Je kunt, je, kunt drie over elkaar, je kunt er drie over elkaar aan doen. Dan ben je altijd, dan ben je altijd gedekt. Ja, maar dat mag niet. Denk ik. Nee, dan telt het niet zo heel veel. Hé, dankjewel tot zover. We gaan het zo meteen nog hebben over uh, ruzie maken en scheiden. En uh, ja, met wat voor kleur Goeie. onderbroek je dat doet. <laughs> tot prima. zo. Jan Albert in Mexico. Wat voor kleur onderbroek heb jij aan? Uh, op dit moment de zwarte. Oh ja, dat is niks. Ja. Het <laughs> is wel een traditie die wij, uh, die wij op zich ook wel doen hoor. Niet, niet op zo'n grote schaal als daar. Maar het, uh, we doen het wel met, die, met verschillende kleuren onderbroeken. Echt waar? Ja, ja, het is een uh, vrij uh, universele traditie volgens mij in Latijns-Amerika. Oh, ik had er nog nooit van gehoord. En heb je, heb je ook nog andere kleuren die dan betekenis hebben? Is Precies hetzelfde als, uh, als in Argentinië als in Bolivia blijkbaar. Want uh, wat, uh, wat mijn voorganger vertelde, dus, uh, ja, dat, dat, dat wordt hier ook wel gedaan. Ja, goede nacht trouwens. Ja, goedenavond. Wat, uh, wat voor soort grappen worden er in Mexico gemaakt? Nou, in, uh, in wezen komt het wel een beetje overeen met wat er in Argentinië gebeurt. Uh, met als verschil dat de Mexicanen heel erg zelfkritisch zijn. Beetje tot het gek maken af. Dus ze maken heel veel grappen over zichzelf. Oké, okay, dus zelfspot dus dat, dat wordt daar veel bedreven. Dat is wel leuk. Ja, ja precies. En de Mexicanen die, uh, die, um, ze, ze wisselen een, een vorm van afkeer en trots van hun eigen land vaak af. Ja. En dat zorgt ervoor dat ze in ieder geval wel bereid zijn om, om zichzelf te lachen. Ja, dus ik vind het charmant. Ja, ja dat, dat vind ik ook. En uh, wat ook voor mijn voorganger wel leuk is, wij maken ook heel veel grappen over Argentijnen. En wat voor soort grappen zijn dat dan? Nou, eigenlijk alleen maar grappen die gaan over het ego van de Argentijnen. Ja, dat is natuurlijk enorm. Ja, nou ja, dat, dat, ik bedoel, ik ben zelf uh, wel eens in Argentinië geweest... ik vond het allemaal wel meevallen. Maar de, het vooroordeel dat uh, bestaat over de Argentijnen... als zijnde arrogant en met een groot ego... die zijn uh, net zo groot als de vooroordelen in Nederland over de domme Belgen. Ja, dat is ook zo. Maar het, ze hebben het nu ook wel echt moeilijk, de Argentijnen. Want ze waren natuurlijk altijd trots dat zij het rijkste land waren in Zuid-Amerika. Dat ze verder waren dan Brazilië. En Brazilië die haalt er nu aan alle kanten in. En dat is volgens mij voor de Argentijnen ook wel echt heel pijnlijk. Ja, en uh, nu Mexico ook op weg is om, uh, om de grootste economie van latijns amerika te worden... zal het helemaal jammer voor ze worden. Ja, ja, ja. Hoe kan het daar zo misgaan, hè? Ja, ja. Nou ja, dat zal, over, dat zal, uh, dat zal mevrouw de president daar wel zijn. Ja, dat denk ik ook. Ja. Uh, oudjaarsconferenties. heb je dat in Mexico? Uh, nee, dat hebben we niet. Uh, we hebben wel uh, humoristische programma's... zoals dat heet En Enue de Cuando. Dat is van een, uh, een vrij bekende komiek die uh, Eugenio Derbez heet. Mm -hmm. En dat is een, een soort sketchshow en die is het hele jaar door. En die hebben ook gewoon een oudejaarsuitzending. Ja. En uh, er zijn heel veel clowns in Mexico. We zijn uh, een grappig feitje. We zijn het land met het hoogste aantal clowns... per hoofd van de bevolking ter wereld. Oh, dat zo... zie je ook overal op tv. Daar wil ik zo meteen meer over horen. Eerst even wat feitjes uit de rest van de wereld. De wereld van Philemon. In Noord-Korea wordt onder het strenge regime van Kim Jong-un maar weinig gelachen. Maar daar hebben de Koreanen wat op verzonnen. Er is een nieuw televisieprogramma bedacht waarin grappige toneelstukjes worden opgevoerd... om zo het chagrijnige imago van de Koreanen een beetje te verbeteren. Thailand staat bekend als het land van de glimlach. Maar zodra je ook maar één grap over de thaise koning maakt, riskeer je een gevangenisstraf. Een meisje uit Engeland kon tot voor kort helemaal niet lachen. Door een ziekte bleef haar tong maar groeien en kon ze niet eens meer glimlachen. Het meisje is nu geopereerd en kon afgelopen week voor het eerst in haar leven lachen. De wereld van Philemon. Ja, Mexico is dus het land met de meeste clowns ter wereld, Jan Albert. Ja, ja althans per hoofd van de bevolking. Ja, ja, ja ik, vind, ik vind clowns altijd een beetje eng. Um, ja, dat vind ik ook. En ik heb ook vrienden die, uh, die uh, veel te jong naar IT hebben gekeken van uh, Stephen King. Oh ja, ja. Dus die, uh, als die hier wel eens op bezoek komen, dan schrikken ze zich soms echt een ongeluk. En, je hebt en, en de IT-associatie heb je inderdaad. En je hebt een beetje zo'n vieze man van rond de 60 die zich in zijn klauwspak heist. Dat het ja, iets klopt, en, is uh, wat ook niet meer had natuurlijk, is dat de clowns hier in Mexico altijd met zo'n stemmetje zitten te praten. Dus dat, is, uh, dat maakt ze ook allemaal een beetje eng en een beetje vies. Ja, het voelt ook zo vergane glorie. In Nederland heb je natuurlijk bijna geen clowns meer. Ja, klopt. Het is, het is in Nederland helemaal uit. En ja. uh, Omdat clowns, dat wordt ook een beetje gezien als flauw hè, in Nederland. Ja, en, en Bassie en Adriaan. Ja, ja precies. En als Bassie, uh, ja, als Bassie er niet meer is dan is het, uh, het is, dan is het echt klaar met de clown, denk ik. Ja, ja, en dan is er niks meer over. Maar oh. hier hebben ze dus nog wel heel veel. En wat doen die clowns dan? Nou, eigenlijk vooral heel veel hele flauwe woordgrapjes. Oh. Uh, dan maken ze een. Uh, uh, dan bijvoorbeeld, dan, uh, dan hebben ze een potje met lijm. Ja. En dan uh, doen ze met hun partner ook een clown, alsof ze ruzie hebben. En in het Spaans is het woordje pegar. Dat betekent zowel slaan als lijmen. Dus dan zegt de ene clown tegen de andere clown. Uh, No me pegue. Sla me niet, sla me niet. En dan zegt de ander, oh. die, die gooit een potje lijm over hem en die zegt... Ja, te pegue, ik heb je al gelijmd. Dat oh, is ontzettend flauw. En dat is eigenlijk bedoeld echt voor volwassenen? Het is bedoeld voor volwassenen en voor kinderen. Vooral voor kinderen. Uh, maar volgens mij heb ik het hier al een keer eerder uh, in het programma gezegd... Uh, een van de belangrijkste politieke commentatoren op televisie in Mexico is een clown. Echt? En dat is, dat, is, dat is heel raar, maar uh, hij wordt ook, ook uh, alom gezien als een hele intelligente en hele grappige commentator. Dus ze zijn ook wel degelijk voor volwassenen. En, en, en de die rest van die clowns, waar, waar treden die dan op? Bij kinderfeestjes, bruiloften, verjaardagen, et cetera. Ja, die kan je gewoon inhuren. Maar, en, ja, ja. En, en is het ook dat ze een soort van uh, conferenties houden, zoals in Nederland? Dat nee, dat, dat niet. Je hebt natuurlijk kan? oudejaarsuitzendingen van programma's... zoals ik uh, net ook had genoemd. Maar echt, die conferentiecultuur die wij hebben... Dat, uh, dat heb ik nog nooit ergens anders gezien dan in Nederland eigenlijk. Nee, nee. Ja, in Frankrijk natuurlijk, daar komt het vandaan. Ja, ja dat klopt. Ja. <laughs> Welke grap kan je nou echt niet maken in Mexico? Waar kan je nou echt geen humor over maken? Nou, dat is, dat is moeilijk. Uh, je kan in Mexico in principe eigenlijk bijna overal wel een grap over maken. Uh, over politici, uh, over de kerk, over, over, over van alles en nog wat. Ik denk dat, het, uh, uh, dat er niet heel veel taboes zijn. Behalve dan het echt keihard neerhalen van, van mensen. Bijvoorbeeld grappen maken ten koste van iemand die bij je staat. Ah, oké. Okay. Dat... Ja, dat wordt toch gezien als, uh, als not done. Want er gaat zijn Mexicanen toch wat netter dan, uh, dan Nederlanders. Als je in een groepje staat en dat, in een groepje is altijd eentje de lul... En ja. daar maakt iedereen grappen over. Dat is in, in Mexico nog dan. Nou, er wordt wel gespot, hoor. En er worden wel eens van die wat, wat, wat schuine opmerkingen gemaakt en dergelijke. Maar echt grappen waarin je iemand uh, keihard afbrandt, dat is uh, gelukkig in Mexico geen uh, traditie. Nee, en ben je daarmee wel eens in de fout gegaan? Nee, niet echt. Omdat uh, uh, sowieso snappen ze hier de Nederlandse humor totaal niet oh. En met name het absurde aspect dat je in Nederland. Uh, waar in Nederland heel veel om gelachen wordt. Dat, daar begrijpt men hier, men hier helemaal niks van. Nee. En uh, daarnaast, uh, ja, het is toch. ook al spreek ik vloeiend Spaans. Uh, om een of andere reden voel ik me altijd nog een beetje bezwaard om hier uh, moppen te tappen. Omdat uh, ja, je weet natuurlijk nooit of mensen dat gaan begrijpen. Nee, nee. nee maar dat, mis je dat niet heel erg? Ik zou dat denk ik enorm missen als ik in het buitenland zou zitten. Nou, ik zat, ik, laatst zat ik, had ik het er nog met mijn vriendin over en uh, toen vroeg ik nog aan haar, kan jij je herinneren, de laatste keer herinneren, dat ik echt heb zitten schaterlachen? Dat was volgens mij toen we in Nederland op vakantie waren. Ja. Toen, toen bedacht ik mezelf ook ineens van, ja, volgens mij heb ik inderdaad echt mijn vrienden en familie nodig om, uh, om uh, het echt uit te kunnen schateren van het lachen. Want jouw, want jouw vriendin is Mexicaans? Ja, mijn vriend is Mexicaans. Maar liefst is dat niet helemaal in de in... grappen. Nee, maar dat lijkt me wel moeilijk. Want tenminste, in mijn relatie is humor ook wel echt een belangrijk onderdeel. Ja, nou ja, kijk, ik, wij, wij merken elkaar aan het lachen vaak met, met uh, persiflages van wat we op tv zien of iets oh, dergelijks. Ja. Of uh, uh, karikatuurtjes en dergelijke. We, we, we hebben daar wel een soort weg omheen gevonden. Want het is wel natuurlijk een belangrijk iets in intermenselijke contacten. Ja, absoluut, absoluut. Dus het is ook iets waar je, als je een relatie met een buitenlandse partner hebt, ook echt aan moet werken. Want jullie hebben eigenlijk een soort eigen humor dan ontwikkeld, wat een beetje ja. in zit tussen het Mexicaanse en het Nederlandse. Ja, precies. En dat is ook een soort humor die, uh, die mensen die ons niet kennen ook totaal niet begrijpen. <laughs> en, en wat vindt zij van Nederlandse humor? Ze, ze vinden het uh, heel erg uh, uh, niet grappig. Oh. Ze snapt er helemaal niks van. Uh, als ze Hans vindt het Teo vaak laten het laten een beetje zien of dom. Zo? Ja, ze, ze, ja ze, ze begrijpt de clue vaak niet. En, uh, <laughs> uh, omdat Nederlanders in hun, hun grappen ook heel vaak referenties hebben naar actualiteit en naar populaire oh, ja. cultuur. Ja. Uh, en dat is iets wat in Mexico wat minder gebeurt. Uh, ja, als ze die populaire cultuur niet kent, ja, dan, dan snapt ze de grappen ook niet. Maar heb je Hans Steele wel eens laten zien? Ja, en daar, uh, ze vonden het wel grappig, ik bedoel, ze spreekt geen Nederlands, dus ze nee. vonden het wel grappig hoe hij de hele tijd rondliep en, hoe hij, en die, die gezichtsuitdrukkingen die hij heeft en dergelijke. Maar toen ik haar een keer probeerde uit te leggen wat, waar bijvoorbeeld het, uh, het liedje Nostradamus van, uh, uh, van Hans Teeuw over ging, toen keek ze me aan met een blik <lacht> en toen zei hij, nou, ik ga maar weg, zei ze. Het gaat over een strakke groene broek. Ja, dat, dat begrijpt ze echt totaal niet. Nee, nee, nee. Hé, hey, we gaan uh, zo meteen gaan het nog hebben over ruzie maken en scheiden. Ik dacht, uh, ja, het jaar een beetje positief eindigen. <laughs> uh, ja. Of je dat zelf mee hebt gemaakt en uh, hoe, hoe, hoe dat gaat in, uh, in Mexico, een scheiding. Of daar ook vechtscheidingen ja. bestaan. Of dat mensen gewoon voor elkaar kiezen en de rest van hun leven bij elkaar blijven. Ik spreek je zo meteen. Tot zo. Eerst even muziek. Nelly Fortado, Say It Right. Kleine dametje uit Portugal, Nelly Fortado. Say it right. Radio 1, PNN. De wereld van Filemon. Ja, de kerst zit erop. Oud en nieuw uh, staat voor de deur. En de feestdagen, dat zijn uh, de dagen. waarop je ruzie kan krijgen met je partner. Want je komt altijd uit een enorme decemberdrukte. En in één keer zit je daar aan tafel, je kijkt elkaar aan en je denkt misschien van, ik vind jou helemaal niet leuk... of uh, wat mij al uh, uh, het hele jaar irriteert... dat ga ik er nu eens even uh, flink uitgooien. Ga ik nu eens flink aan iemand vertellen wat ik van diegene vind. Het is uh, een tijd dat er ontzettend veel echtscheidingen zijn. Mensen die uit elkaar gaan... omdat ze het waarschijnlijk al langer niet meer zien zitten... maar op de feestdagen komt het er allemaal uit... en worden die knopen doorgehakt. En uh, ik heb een stukje meegenomen van cabaretier Silvester Zwanenveld... En die, uh, op, uh, brengt op een hele grappige manier uh, een ruzie uh, in, in, in het, van een echtpaar uh, ten gehoren. Waarom moeten we nou weer naar jouw zus? Hé, hé, hé, hé, hé. Mijn zus is jouw schoonzus. <lacht> jouw zus. Met de gezonde voeding. En de zelfgebreide truitjes. Nou, je zit alles wel altijd naar de tieten te kijken. Ik hou gewoon van wol. <hijen> Ach, nou, je houdt niet meer van me. Ach, mens, lul toch niet? Ik hou drie keer zoveel van je als vroeger. Oh, dus je vindt dat ik dik ben geworden? <hijen> Cabaretier Silvester Zwanenveld. Over hoe een ruzie in een relatie kan beginnen. Ja, in, in Nederland wordt natuurlijk ontzettend veel uh, gescheiden... Uh, Gescheid, <laughs> Gescheid. Gescheid. Uh, en met name natuurlijk rond deze tijd. Maar gebeurt dat in het buitenland ook? Of kies je in het buitenland voor elkaar en blijf je dan de rest van je leven uh, elkaar trouw? Uh, dat ga ik dit half uur uitzoeken. We gaan uh, daarvoor naar Argentinië en naar Mexico. Je kan ook mailen naar het programma bnn.nl. Dat is het uh, e-mailadres of twitteren. @filemonw. Nu is het maar niet helemaal duidelijk welke nou wel hangt en welke niet. We zijn een beetje aan het rommelen met de lijnen. Maar als het goed is, hangt Mexico daar. Jan Albert is, is dat. Ja, ik hang er. Jij hangt, oh gelukkig. Ja, dat was hier een beetje chaos. Want uh, we zouden eigenlijk eerst met uh, uh, Argentinië bellen. Maar die viel in één keer weg. En de Filipijnen die kunnen we helemaal niet bereiken. Oh ja, nou ja, dat kan gebeuren. Ja, dat kan gebeuren. Maar we gaan er geen ruzie om maken. Maar daar gaan we het wel over <laughs> hebben. Ben jij een beetje een Riemen. ruziemaker? Zo kom je niet over op de telefoon? Uh, in principe niet, maar ik ben wel heel erg ongeduldig en ik ben, uh, kan een beetje een opgewonden standje zijn. En oh ja. uh, dat wordt uh, soms niet altijd even goed opgevat, dus uh, het komt wel eens tot een discussie. Ja, en uh, kunnen Mexicanen dat goed ruzie maken? Nee, Mexicanen hou, uh, kunnen, het, nou ja, ze, ze, ze kunnen het in principe binnen families wel heel goed. Maar in principe zijn Mexicanen geen mensen die. Uh, in het dagelijks leven worden geacht om uh, heel extreem hun emoties te uiten. Dus heel erg blij zijn of heel erg verdrietig of heel erg boos... ...dat word je, dat word je eigenlijk alleen geacht thuis te doen. En je zou eigenlijk het andere denken in Zuid-Amerika. Dat ze juist heel uh, makkelijk hun emoties laten Mexico is laten ook een zijn. beetje een, een uitzonderlijk land op dat vlak. Oh, je viel even weg. Wat zei je? Uh, ja. ja, Mexico is ook een beetje een uitzonderlijk land uh, op dat vlak... ...omdat het aan de ene kant een heel uitbundig volk is... ...want je moet maar eens naar een feestje hier, uh, hier gaan... Maar aan de andere kant, ja, uh, bijvoorbeeld mannen, die worden absoluut niet geacht om, om emotioneel te worden of om te huilen. Dat, dat kan echt niet hier. Nee, maar ze kunnen wel heel boos worden en dan gaan ze schieten, want er wordt wel uh, nergens zoveel geschoten als in Mexico. Ja, dat zou je denken, maar het valt nu inmiddels ook wel weer een beetje mee. We zijn oh. inmiddels ingehaald door de helft van Centraal-Amerika en door Venezuela en ook door Brazilië. Dus uh, uh, van dat schieten dat is inmiddels gelukkig alweer wat afgenomen. Maar er gaat nog alles wat fout, inderdaad. Want van oudsher was het het land met de meeste wapens per hoofd van de bevolking, toch? Ja, ja, klopt. Of dat nog steeds is, weet ik niet. Volgens mij is dat niet meer zo. Uh, ik heb begrepen dat er een aantal landen ook in, in Centraal-Amerika zijn die ons hebben ingehaald nu. Ja. Maar het is wel een land waar wapens uh, in zeer grote mate voorradig zijn. En die worden ook gebruikt bijvoorbeeld bij huiselijk geweld. Ja, ja want merk je dat snel, dat uh, als uh, Argentijnen kwaad zijn, dat ze dan snel naar wapens grijpen? Ja, uh, nou ja... Dat, dat in principe heb ik, heb ik zelf persoonlijk niet zo heel veel meegemaakt. Hmm. Uh, ik heb wel binnen mijn schoonfamilie meegemaakt... dat, er, uh, uh, ja, dat als er ruzies uh, beginnen, dat die toch redelijk uit de hand kunnen lopen. En dat er dan uh, soms ook tot met, uh, met stoelen en met pannen wordt gegooid en dergelijke. En dan moet je ook echt uit de voeten maken. Hey, uh, waar schelden ze dan mee als ze ruzie hebben? Nou ja, Mexicanen hebben, hebben hun eigen vocabulaire en uh, wat, wat, uh, wat ze bijvoorbeeld heel vaak doen is het, is het woord chingar gebruiken. En dat is een onvertaalbaar woord in het Mexicaans Spaans dat zoveel betekent als naaien of genaaid, maar het heeft nog iets van 160 andere betekenissen. En uh, ze gebruiken heel erg vaak het woord moeder in combinatie met dat woord. Oké. Okay. Ja, en dat, dat is natuurlijk in, in, in katholieke landen... en landen met een, uh, met een mediterrane component en de cultuur... is dat natuurlijk heel erg. Ja, ja, ja motherfucker, zeg maar. Dat ja, ze precies. Uh, Ijo de la chingada, zoon van de genaaide bijvoorbeeld. Is een, uh, dat is hier de variant op, uh, op Hoerenjong. En dat wordt uh, heel vaak gebruikt. Zeg nog eens, hoe, hoe klinkt dat? Ijo de la chingada. Oh, dat klinkt heel mooi. Ijo de ja. la chingada. Het klinkt helemaal ja. niet als een heel vies geldwoord. Maar dit, dat is het wel. Het is echt een van die dingen die... Uh, als, als ik bijvoorbeeld ruzie heb met mijn schoonmoeder... en ik zou hijga de la chingada tegen haar zeggen... dan zou ik echt een heel erg groot probleem krijgen. Want <laughs> motherfucker, dat klinkt echt gelijk ook zo grof en ordinair. Maar... Ja, Iga... ja, precies. Hijga de la chingada. Ja, ja. En dichtgeren. ze gebruiken ook, uh, ook woorden als pendecho, Wat ik ook wel mooi vind klinken, dat is zoiets als klootzak. of oh, ja, dat klinkt wel uh, eikel. Pendejo, pendejo. Ja, pendecho. Hey, en uh, in Nederland wordt er heel veel uh, uh, ruzie gemaakt, natuurlijk ook, zoals overal... maar ook veel uh, gescheiden. Gebeurt dat in Mexico ook? Mexico, uh, met name in de grote steden, steeds vaker. En uh, ik woon zelf bijvoorbeeld in een wat ruigere wijk in Mexico stad, aan de rand. Mm -hmm. En daar zie je dat uh, het aantal scheidingen ook, ook, ook echt astronomisch is. Je ziet hier bijvoorbeeld heel veel uh, jonge vrouwen rondlopen met kleine kinderen. En dat zijn bijna allemaal uh, single moms. Bijna allemaal uh, uh, mensen die zelf hun kind opgroeien. Die zijn ofwel gescheiden, of ze zijn nooit getrouwd, of ze zijn uit elkaar met een, uh, met een vriendje. En dat is natuurlijk wel een, uh, wel een duidelijk teken. dat dat dat het een heel gelovige, ondanks dat het een heel gelovig land is. Ja, en dat speelt op het platteland nog wel mee. Want in, uh, in kleine dorpjes en dergelijke... is het toch veel minder gebruikelijk om, uh, uh, om te scheiden. En dat heeft natuurlijk deels met religie... en ook deels gewoon met sociale controle te maken. Maar ja. in, in die Mexico-stad uh, is het echt een, een, ja, een trend bijna aan het worden. Maar je kan in Mexico ook scheiden zonder toestemming van je echtgenoot, toch? Klopt, klopt. Je kan hier gewoon, uh, ze hebben hier uh, onder andere de snelscheiding... En dat verschilt dan natuurlijk per deelstaat, want het is een federale republiek. Mm -hmm. Maar hier in Mexico stad, wat uh, een liberaal bolwerk is... Uh, ja, kan je in feite gewoon, uh, uh, gewoon een handtekening onder papier zetten... en dan ontbindt de rechter het huwelijk. <lacht> dus je kan op een dag thuiskomen van je werk... en dat je vrouw zegt, ja, ik ben niet meer je vrouw. Ja, ja, precies. En, uh, sterker nog, maar er nee, is nou een, uh, een project dat is in, uh, hier in het congres voorgelegd... Mm -hmm. dat is een tijdelijk huwelijkscontract van een jaar of twee jaar zelfs. Oh. Wat man. Dus dan zou je tijdelijk kunnen gaan trouwen en dat scheelt dan weer in de kosten van het scheiden en, dat, en uh, in al het gedoe dat erbij zit. En lijkt al dat scheiden tot veel problemen? Ja, tot heel veel problemen. Uh, een dan? goed voorbeeld is mijn zwager, die is uh, getrouwd geweest en uh, hij heeft twee kinderen. En hij is op een gegeven moment echt, echt slaand uit, uit elkaar gegaan, uh, bij, weggegaan bij zijn, uh, bij zijn vrouw. En uh, hij heeft nu nog steeds heeft hij geen rode cent eigenlijk, omdat hij... Uh, ja, omdat hij uh, uh, alimentatie moet betalen en dergelijke. En kan ook nog steeds niet met zijn voormalige schoonfamilie door één deur. Nee, nee. Maar wat vind je er zelf van dat het scheiden zo makkelijk is? Nou, ik vraag me, de, de scheiden op zich, ik vind het heel, heel belangrijk dat dat er is. En mm -hmm. uh, uh, ik vind ook niet dat... Uh, uh, dat mensen verplicht tot een compromis hoeven te komen, per nee. se. Als één als als persoon bijvoorbeeld voortdurend, als een vrouw voortdurend wordt geslagen door haar man. Ja. En die man die wil niet scheiden, ja, wat moet je dan als vrouw? Ja. Uh, of omgekeerd, dat gebeurt dat hier vaak niet zo vaak. Uh, dus, dus dat scheiden op zich. Uh, uh, en dat die snel scheidingsprocedure is, dat vind ik verder prima, gezien de situatie hier met veel huiselijk geweld. Ja. Maar anderzijds heb ik het idee dat mensen je veel te jong trouwen en dat dat voor heel veel problemen oplevert. Dus ik zou liever hebben dat men zichzelf wat beter informeert over uh, ja, de gevolgen van op je 16e of 17e of 18e al trouwen. Ja, Dan heb je natuurlijk ook nog geen idee met wie je dan uiteindelijk uh, het huwelijksbootje instapt. Dan heb je daar ja, nog helemaal ja. geen inzicht in. En je kan je ja, natuurlijk precies. ook niet voorstellen dat je daar dan jaren bij moet blijven. Ja, daarom, Want dat, dat, dat is iets wat uh, een van de grootste problemen met, uh, met alleenstaande moeders hier is. Is dat ze vaak al op een 17 18e trouwen. En dat, en dat ja. zie je ook echt, echt letterlijk 9 van 10 keer fout gaan. Ja, ja logisch, logisch. Ja, nou dank je wel ja. voor, uh, voor dit uh, verhaal wat eindigt in mineur. Ja. Maar heb je zelf een goede relatie? Ik heb een uitstekende relatie. Ja, we zijn nu uh, vier jaar bij elkaar. En uh, we hebben uh, aan het begin hadden we om culturele reden nog wel eens wat ruzie. Maar dat hebben we nu al bijna helemaal niet meer. Oh, maar dat is ook niet goed. Je moet wel af en toe ruzie hebben in een goede relatie. Ja, soms dan probeer ik het vuurtje ook een beetje op te stoken. <laughs> en te beginnen niet in te kakken. Het is ja, dat is nog wel spannend. Het is nog wel spannend. Ja, dat, moet, dat hoort er natuurlijk bij. Wat gebeurt er nu bij jou op de achtergrond? Dat is mijn schoonfamilie die ik had gevraagd om even stil te blijven, maar dat... Het uh, ja, is helemaal niet <laughs> erg hoor, ik, ik vind dat... het, ja, dat is juist wel een beetje gezelligheid. Ja, beetje... uh, die... Couleur Cule lokaal. Ja, ze zijn, ze zijn hier even op bezoek en uh, dan is het een herrie hier. Ja, nou gaan we snel naar ze toe en uh, bedankt dat ik je dit uh, jaar een paar keer mocht bellen. Ik hoop dat het volgend jaar meer, meer uh, weer mag, want je had uh, interessante en mooie verhalen. Nou, dankjewel en uh, wat mij betreft uh, gaan we volgend jaar lekker door. Leuk, fijn oud en nieuw. En dan gaan wij even naar wat feitjes over ruzie maken en scheiden uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. Brazilianen staan bekend als echte Casanova's. Maar trouwen doen ze echt voor het leven. Slechts 10% van de huwelijken eindigt in een scheiding. In Japan is het heel normaal om een feestje te geven als je gaat scheiden... Tijdens de scheidingsceremonie worden de trouwringen met een hamerstuk geslagen en zit het net verbroken echtpaar de hele avond met de rug naar elkaar toe. Ook wordt er veel gedronken en gefeest om de huwelijksperiode gezellig af te sluiten. Het kortste huwelijk ooit duurde maar vier dagen. Na vier dagen zag een Brits echtpaar het al niet meer zitten en vroeg een echtscheiding aan. De wereld van Philemon. Ja, je hoorde me net een beetje stotteren. Dat komt omdat we hier uh, allemaal uh, problemen hebben met mensen die we niet kunnen bereiken. Want we zouden eigenlijk gaan uh, bellen met Walt Bodewes uit Argentinië. Die uh, hadden we net nog wel aan de lijn. goede duidelijke lijn, maar die is nu onvindbaar. En Ilse Dieters in de Filipijnen, die is helemaal niet meer te bereiken. Daar is iets met het uh, telefoonnet aan de hand. Want er is geen contact te krijgen met de Filipijnen. Maar gelukkig hebben we Arnika Die zit in uh, Spanje en die was nog wakker. En die zei, weet je, ik wil nog wel even een mooi verhaal vertellen in het radioprogramma De van Filemon. Hoi Arneca nogmaals. Hallo, nogmaals. Ja, Spanje hebben we wel altijd uh, goed aan de lijn. Nou, het is soms ook wel eens fout gegaan, weet je nog? Ja, klopt. Ja, dat ja. weet ik nog. Ja, ja, Dan heb je mij nog de schuld zelfs. Ja, nee, je moet ja, je, uh, je, je, je Noordzekerheid wat dit betreft. Maar dat is ook het mooie <lacht> van radio. Het is allemaal live. Het gebeurt allemaal waar je bij zit. Ja, is wel cool. Ja, en, uh, oh. ja ik, en, en, ik, ik, en. En stressen. Ja, want ik ruik wel, als ik onder mijn oksels ruik... dat ik uh, wel wat, wat angstsveed heb uitgescheiden. Rustig, Viedemannus. <laughs> uitgescheiden, ja. Ik ga weer helemaal rustig. Oh, ja. ja, maar het is wel... Het, want je, je, je maakt natuurlijk een heel draaiboek... en je denkt dat het laatste programma van het jaar... dat moet helemaal perfect zijn. En dan, uh... Ja, maar ja, dan leg je jezelf te veel druk op, hè? Dan ja. krijg je dat soort dingen. Die is ook zo. Dat is al, net als een generale repetitie. Een generale repetitie moet fout gaan. Tranquila, zeggen jullie dan? Of? Ja, precies, Tranquillo. dat zeggen wij dan. ja. ja. Hey, uh, maken. ben jij daar een beetje van? Oh, ik maak heel veel ruzie. Dat vind je bijna prettig, klinkt het. Nee hoor, ik probeer het altijd niet te doen. Maar ik ben wel temperamentvol, dat moet ik wel heel eerlijk toegeven. En dat past in Spanje? Nou ja, in Spanje komt dat heel goed uit, toch? Want, zei, want, want we hadden net iemand Mexi, uh, uit Mexico aan de telefoon... die zei van ja, mensen die uh, laten niet echt hun emoties daar zien. Maar is dat uh, bij jou wel? Uh, Um, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. We zijn, ja, als je dan Mexi Mexicanen en Spanjaarden vergelijkt, dan heb je wel een beetje. Hetzelfde. Jij viel net ook weg. Ja, ja jij, jullie viel ook heel hard weg. Ben ik er weer? Ja, ja. <lacht> als jij zelfs weg gaat vallen. Oh, we hebben ook. Wolt uit Argentinië hangt ook weer. Oh, dat is mooi. Ja, wanneer heb je voor het laatst ruzie gehad? Uh, weet ik niet. Oh, weet je Goed niet. Antwoord toch? Ja, heel goed. Ja. Maar jij kan wel goed ruzie maken. En Spanjaarden kunnen dat ook Ik kan heel goed ruzie goed. maken, maar weet je wat ik nog beter kan? Nee. Goed maken. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Nee. Maar jij kan heel erg uh, uh, kwaad op iemand zijn, maar je kan het ook snel weer goed maken. Ja, maar kan Goeie, ik ben manier. het ook zo vergeten. Maar dan ben je eigenlijk gewoon net een vent. Want mannen kunnen dat ook. Dankjewel, Filemon. Vrouwen die, gaan, die, die kunnen je dan, Dankjewel, Filemon. Ze zitten, zitten mokken. <laughs> Maar mannen die kunnen gewoon elkaar voor de bek slaan en vervolgens naar de kroeg nee, gaan maar, om een biertje kijk, te drinken. maar bij vrouwen komt dat mopperen er eerder. Want dan zit je eerst het zo van, hé verdomme, zal ik het nou zeggen? Ja of nee? bla bla. bla. En dan komt er in één keer uit, dan spat het er ook uit. En, je... Maar dan, nou ja goed, dan, dan is het er ook uit. Punt. Eerst een beetje ongesteld te doen en dan uh, in één ja. keer komt het eruit. Je oh, moet het gewoon eigenlijk in één keer eruit gooien. Ik hou niet van dat soort clichés. Nou, maar zo, ja, maar het, is die, het zijn clichés. natuurlijk. ja, oké, okay. ik geef het heel eerlijk toe dat wij wel met hormonen te maken hebben. Dat klopt, inderdaad. Ja. Dat elke vrouw, dat klopt. Maar moeten we het daar nou altijd op steken? Uh, ja, want ik denk wel dat het heel belangrijk is. Ik denk dat je, de, de, en vooral vrouwen, dat die Volgens best wel gestuurd... Volgens mij is een apart onderwerp worden in, in dit programma gewoon. Ja, nee, maar ik denk dat vrouwen meer gestuurd worden dan door hormonen dan ze denken. Denk ik echt. <lacht> Wat okay. in, wat, wat, wat, en, en het enige is, is dat als fluisteren. ze erin... Ik ga heel even in de telefoon wat fluisteren nu. Oké. Okay. Dat kan, dat is mogelijk. Ja, maar dat is... En het, ik vind dat best wel heftig ook. Want als je dan uh, op het moment dat een vrouw heel erg in de hormonale fase zit... en je zegt van... Dit zijn de hormonen, dit ben jij niet. Dan zegt ze: nee, nee, dit ben ik juist wel. Ja, maar helemaal... weet je wat, wat het, van, ja, je dat, dat, dat het toch? Dat kunnen wij op zo'n moment niet erkennen. Want dan nee. hebben we zelf echt niet door. Nee, maar dat is wel. Vind en ik wel, een dag dat later heftig, voel je je toch? lullig. Want dan denk je: oké, okay, dit was duidelijk. En dan voel je je lullig. Ja, maar het is het toch heftig dat je, dat je dan toch ergens een, een, een blinde vlek hebt? Nee, ja, dat klopt. Nee, een blinde dat, hoek. Dus is, is net te veel drinken of te veel drugs gebruiken of wat dan ja, ook. Je hebt ja. Gewoon, ja, klopt. Alleen dan maandelijks. Ja. Ja. En uh, op het moment ben je gewoon uh, normaal. Ik ben... <laughs> volgens Geen mij ben ik nu normaal. <laughs> wat vind jij? Hoe schat je me nee, in? Je klinkt niet heel hormonaal, moet ik zeggen. Nee, toch? Nee. Hé, hey, bedankt dat je even in wilde vallen, uh, is goed. Annika. <laughs> Wij gaan naar Wolt in uh, Argentinië. Hallo Wolt, je bent er weer. Ja. Hoi, Fiedermon, ik ben er weer. Ik was wat? even weg. Wat is er allemaal gebeurd? Nou, uh, ja, ik had twee telefoons aanstaan... maar op een of andere manier uh, viel de verbinding weg. of wat ja. verbinding. kan gebeuren. Het is radio... Het is radio, het is een telefoon. Ja, en het wordt zo wel een levendig programma. Inderdaad. We hadden het over ruzie. Ben jij een beetje een ruziemaker? Ik ben geen ruziemaker. Nee, zo klinkt je ook niet. Als ik ruzie niet. maak, dan uh, ben ik functioneel kwaad. Dan wil ik, dan wil ik dat, er, uh, dat die ruzie mij iets oplevert. Oh, oké. Okay. Maar, maar je bent toch ook wel eens kwaad dat het echt uh, emotie is? Uh, dat het niet rationele ja. boosheid is? Ja, maar uh, dan probeer ik wel altijd uh, de, uh, tijdens de ruzie... als ik voel dat er een ruzie gaat opkomen... Mm. dan probeer ik mezelf al te analyseren van... Uh, is het wel handig dat ik nou ruzie ga maken of niet? Dus dan kan oh. ik het vrij snel rationaliseren... dat het misschien helemaal niet handig is om ruzie te maken. Nee. En dan, uh, dan appt het weer even weg. Maar dan sta je best wel ver weg van je gevoel, toch? Uh, nou, niet echt, oh. denk ik. Maar, maar nee. want als je echt boos bent, dan ga, dan ga je niet zo, zo rationeel denken. Dat kan je dan helemaal niet, toch? Nee, maar die, die, die boosheid die heb, ik, uh, die heb ik bijna nooit. Oh. Maar, maar, maar ben je over het algemeen heel vlak? Of kan je wel heel vrolijk nee, zijn? Ik kan, nee, ik kan wel uh, erg uh, gepassioneerd raken over dingen. Oké. Okay. Maar ik vind. Uh, ja, nee, ruzie maken, ik probeer, het altijd, uh, ik probeer het liever te ontlopen. Ja. En, uh, maar het is wel zo dat als je in het buitenland woont. en, mm -hmm. uh, en dat is Zeker als je een Nederlander ben je heel erg gewend aan uh, dat dingen vrij, uh, vrij soepel verlopen. Ja. Uh, en in het buitenland kom je eigenlijk van die onmogelijke constructies tegen en uh, daar kan ik af en toe wel helemaal uit mijn vel schieten <grijg> qua bureaucratie en dat soort zaken. Qua bureaucratie ja. Regels ja. of het blijf vergunningen. Maar en hoe? Het, zaterdag kwam ik in La Paz aan. De, de, de, de hoofdstad van, op, van Bolivia, is, hè? Bolivia ja. Ja in Bolivia en uh, er was er geen taxi te vinden. een, een internationaal uh, vliegveld en er was er geen taxi te vinden. Nou, toen had, ik het, toen had ik het even helemaal gehad. Toen je het even helemaal klaar. En, en, en je woont in Argentinië? Ik woon in Argentinië, Zijn, zijn ja. de mensen daar opvliegend? Eh, de mensen zijn daar heel opvliegend. Ze hebben, de, uh, ze hebben uh, uh, ja, een taal. Hè. Het is een hele, een hele passievolle taal. Ja. Wat, wat je in Spanje eigenlijk ook hebt. Hè. Het is, uh, heel, ja, mensen die, die luchten hard hart ook heel erg. Op straat, als iets misgaat. En dan hoor je mensen ook weer schreeuwen. Mijn, uh, ik heb twee buurvrouwen in het appartementencomplex. Dat is een stelletje. Mm -hmm. En uh, die zijn er helemaal gespecialiseerd in. En zeker om een uur of half, twaalf, twaalf uur s'avonds. Om dan uh, enorm uh, tegen elkaar uit te vallen. En dan hoor je... Ik, ik kan het niet allemaal volgen wat ze nou, waarom ze nou precies ruzie hebben. Volgens mij is het steeds een terugkerend hetzelfde thema. Ja. Maar je hoort het eigenlijk door het hele gebouw heen. En maar schreeuwen. En het gaat heel erg op zo'n Argentijns. Heel erg met, met passie, met vuur, met... Um, <laughs> ja. Het is dat vooroordeel wat je hebt van uh, de Argentijnen. Dat klopt ook. Inderdaad, ja. ja. Dus eigenlijk is het geen vooroordeel meer. Het is gewoon een feit. Ja, <laughs> precies. Heel scherp ja. van je. En scheiden, komt dat veel voor in Argentinië? Uh, scheiden komt... Uh, ik denk dat... Uh, uh, ongeveer 30 tot 35 procent van de, uh, de huwelijken die stranden... Ik weet helemaal niet of dat veel is of weinig. Nee, ik ben, volgens, mij, ik, ik, volgens mij is er in Nederland iets van. 1 op de 2 of zo, 1 op de 3. Zoveel? Ja, volgens mij is het best hoog. Oh. Ik zal je nog sterker vertellen. In Bolivia uh, is het 70 procent. Jeetje. Ja, maar daar, in Mexico hoorden we net dat ze heel uh, jong in het huwelijksbootje stappen, maar dat is daar dan denk ik ook. Ja, zeker in Bolivia. In Argentinië wat minder. Ja. Uh, Argentinië is wat opgelijk lijkt meer op Europa. Maar in Bolivia is het echt, uh, nou, als je als, als, als 25-jarige nog niet getrouwd bent, dan ben je eigenlijk al uh, uitgerangeerd. Hoe zit jij met je, met je relatie? Uh, goed? Dus 2013 uh, je relatie blijft behouden in dat jaar. Ja, Ja, ja. ja. Dat zeker, ja. Relatie technisch wordt het een mooi, een mooi jaar, 2013. Inderdaad, ja. Maar dat hangt ook mede af van mijn rode onderbroek natuurlijk. Precies. Ik wens je een heel leuk oud en nieuw. En uh, ik Jij hoop je ook? volgend jaar weer te spreken. Dat gaat zeker gebeuren. Want wij hebben nog een heel mooi plaatje klaarstaan. Dat wil ik per se draaien. Dat is India Arie. En uh, dat nummer is video.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 my clothes. No matter what I'm wearing, I can always be in the area. Uh, keep your fancy drinks and your expensive minks. I don't is uh, DJ, samensteller, producer, redacteur van het programma Nachtbrakers, Frank. Yes, wat, wat, wat, wat luisteren we? Wat was dat? India, Irie. Ken ik helemaal niet. Nee, dat nee. is uh, RB. Ja, vind ik, uh, lekker smooth. Zelf ja, is, uh, de... dus ik, vind, ik vind het echt uh, een heerlijke zangeres. En die kan je zo lekker in de zomer in de auto draaien. Dat is eigenlijk het beste moment om haar uh, te beluisteren. En wat, uh, wat drink je daar? Oh, ja, in de auto mag je natuurlijk niet drinken. Nee. Ik dacht nee. van, dan drink je er ook bij. <laughs> Maar dat mag niet. En dan doe je ja, wel dat... je armpje uit het raam, of niet? Ja, ja, met vriendinnetje ernaast en oh. uh, zo'n wapperend zomerjurk. Zie je dan een beetje te clip over de straat en zo? Ja, ja filemode, in mijn Skoda. Oh, dat valt wel <laughs> weer tegen. Misschien ja. een cabrio of zo. Nee, dat stel ik me eigenlijk altijd bij voor, maar uh, ik, heb, ik kan niet zo goed sparen. Nee, nee het, zo, ja, nou ja, het is ook waar je het aan uitgeeft, hè? Ja. Waar ga jij het over hebben de volgende keer? Ja, week? ik hoor ja, het jou... Het kan mij niet anders. Het is één dag voor de grote dag, oud en nieuw. Dan mm -hmm. begin 2013. Dus ik ga, het, ik, ik, ik ga zometeen bellen met uh, Kuno van het Hof. Wijnexpert, misschien ken je hem wel. Ja. Over welke champagne moeten we drinken. En als je nou niet van champagne houdt... Wat kan je dan drinken met oud en nieuw? Waarom we in hemelsnaam oliebollen eten ga ik uitzoeken. Waarom we sigaren gaan roken, plots. En uh, ja, hoe je oud en nieuw viert. Dus uh, je mag bellen 0800 1121. Hoe vier jij oud en nieuw, Filimon? Uh, weet ik eigenlijk nog niet. Ik laat dat heel erg tot het laatste moment afhangen. Om nog twee dagen, hè? Ja, maar ik... Je, je, je, het klinkt een beetje arrogant, maar omdat ik bekende Nederlander ben... kom ik ook overal, in elk feest, kom ik <laughs> gewoon zo naar binnen. Doe je dat ook? Maak je daar wel eens misbruik van? Ja, op dat soort momenten wel, ja, ja ik word ook heel vaak door gevallen, Dus ik denk ik mag ook af en toe wel eens een keer gebruik van maken mag je ook dat in plaats maar waarschijnlijk van waarschijnlijk lasten... wordt het gewoon weer met vrienden gewoon thuis zitten is het toch het leukst Is is een poll is op het Facebook het en de meeste mensen zeggen ook van ja gewoon thuis met vrienden of in een, in een huis een huisfeestje ja of en daarna misschien laat nog na een feestje waar je dan terecht komt zeg maar. ja waar je eigenlijk strandt. maar wat drinkt jij dan champagne liefhebber of niet ja, ja ja ja ja ja champagne champagne champagne ja ja ja dat vind ik echt heerlijk en eet je dan, maar dan maar niet te veel bolen? want je krijgt er wel buikpijn van op een gegeven moment het is heel zuur hè champagne. Uh. Hele zure drank er zit er veel zuur in. Dus op een gegeven moment krijg je er van het brandend maagzuur van. Gelukkig nu ja, Filemon. Jij ook. Het is uh, elke, de, elke week weer een, uh, een, een fijn moment om naast ja, je te zitten. Ja, ik kijk nu weer naar uit. Ik vind het echt jaar. heel inspirerend. Dank je wel. Wat, wat, waarom heb je allemaal vlekken op je t-shirt? Dat heb ik zelf gewoon uit. De wereld van Filemon. De wereld van Filemon. <lacht>